Goedemorgen, ik ben Dielke Teertschra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kerstvakantie vieren op Bali of in de Alpen is erg onverstandig. Vindt het OMT, dat is de club die het kabinet adviseert. Het wil dat er een negatief reisadvies voor de wintervakantie komt. Premier Rutte zei gisteren dat hij daar snel meer over bekend maakt. Wij zullen zeer spoedig als kabinet komen met een nader advies over vakantiereizen in de winter- en voorjaarsperiode. Ze dus u kunt op korte termijn van ons verwachten nadere duiding richting het land over vakantiereizen in Nederland. Maar zeker ook vakantiereizen naar het buitenland. In de zomer kwamen honderden jongeren uit het buitenland terug met corona. Ook hielden mensen zich na hun tripjes slecht aan de quarantaineadviezen. Daarom wil het OMT dat de komende tijd zo min mogelijk mensen vakantie vieren. Op het vliegveld van Qatar zijn begin deze maand veel meer vrouwen gedwongen... om zich uit te kleden en inwendig te laten onderzoeken. Eerder werd gezegd dat het om de vrouwen aan boord van één vlucht naar Sydney ging... maar de Australische regering zegt dat zij niet de enige waren. Kun je ons or vertellen of het alleen de vlucht naar Sydney was... of andere vluchten die aircraft in Tien aircraft. Tien did Wanneer werd je that? geweldig? Uh, Gisteren. Volgens Qatar werden de vrouwen onderzocht omdat op de wc van het vliegveld een pasgeboren baby was gevonden. Er werd gezocht naar een vrouw die net was bevallen. De overheid van Qatar heeft inmiddels excuses aangeboden. D66-leider Rob Jetten is niet blij met een bezoekje van Farmers Defence Force. Jetten zit thuis met corona. Gisteravond werd daar aangebeld. En stonden er, er vijf mannen op de stoep met een voedselpakket. Aardig, zegt Jetten, maar hij vindt het niet echt fijn dat ze bij hem thuis langskwamen. Je kunt je misschien nog wel herinneren, de coronacapsels met flinke uitgroei. De kappers merken nu ook weer dat het drukker wordt. Steeds meer klanten bellen voor een afspraak voor het geval het straks misschien niet meer kan. Sinds vorige week bellen er steeds meer klanten die normaal om de vijf, nou, zes weken komen... ...die nu echt al met drie, drieënhalf weken echt al willen komen omdat ze toch weer bang zijn... Ja, ...dat ze niet meer een hele grote uitgroei of een uh, heel uitgroeid kapsel rond gaan lopen. Het weer af en toe een bui, vooral bij zee kan het flink losgaan... met hagel, onweer en wind. Het wordt hooguit 12 graden. Morgen begint droog, later weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7, Zaanstad richting Horen, wekt Saandam. Zaandam. De verbindingsweg dicht naar de A8, richting Amsterdam na een ongeluk. Het verkeer kan keren bij de af en oprit Zaandijk...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 Komt Suus te laat op haar oppasadres? Kan Dries niet naar zijn praktijk? En wordt Ella's wortelkanaalbehandeling een week uitgesteld? Fiets niet langs het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Ja, ja, maar dat gaan we dus even overdoen, hè? Want uh, dit is natuurlijk uh, gewoon. Uh, ja, nee, ik, ik, ik, ik, zit, uh, ik zit. Waarom hoor ik niks? Ja, dat lijntje dat doet het uh, gewoon niet. Ja, dat vind ik dan altijd. Ik ben echt zo'n pietje precies. die dan op een gegeven moment als ik het lijntje. Ik, en ik had het voor elkaar, hè? Ik stond hier uh, gewoon al helemaal klaar. Ja, wat. Uh, we me gewoon opnieuw. Nee, ja, ik, uh, het is. Uh, we gaan het uh, gewoon even opnieuw uh, doen. Moet moeten even kijken, hoor. Dit uh, is zet uh, uh, uh, uh, <laughs> Ik heb alleen niet die, uh, die racewagen, die heb ik even niet. Maar goed, uh, Gabriel. Want het is natuurlijk wel uh, de bedoeling dat ik uh, en ik ja ja ja ho maar even uh, want die Gabriel die loopt uh, gewoon door en dan zeg ik gewoon we gaan nu echt uh, beginnen happy Yeah. eigenlijk Op dinsdagmorgen te zijn en niet op een, een woensdagochtend. Maar goed. Ja, ja, uh, ja. ja, ja, ja. Nou, het, het, het zei ik begrijp me Walter, want uh, er, stond, uh, er stond ergens een, li een lijntje. Dus dat, dat, dat hoort ergens dan. Uh, op, uh, waar Verdonschot op uh, het horen is. Dat is dus dit. Pieter Gabriel, uh, want uh, dat heb ik uh, van uh, Verdonschot. Uh, daar, daar draait het om. En dan op een gegeven moment ja, dan zit dat lijntje ingedrukt. En dan uh, heb ik denk ik, eh, ik heb het allemaal voor elkaar. Ja, dan hoor ik niks. Dan staat dat lijntje niet over. Dus, uh, ja. ja. Eerst controleren voor je de schuif openzet. Ja, ja, ik heb het van Marcus. En Marcus staat dan als een soort... Uh, ja, ja, Die staat dan, dan eigenlijk achter zo van... Uh, ja joh, chaos, chaos. Studio hier bij ZFM. Ja, nou ik ben blij dat ik nu even achter die tafel sta. Dan heb ik toch weer een andere rol. Dat, is, dat merk ik meteen. Ja, ik merk het aan je. Ja, dus gaat ook meteen mis? mis. Ja, dan gaat er, nou ja, niet meteen mis natuurlijk. <laughs> uh, nee, we hebben straks om half twaalf hebben we Mick Boskamp. Uh, dus die, die komt uh, zodanig nog voorbij. Maar we gaan aandacht besteden aan iets bijzonders. Net al een beetje app verkeer. Ik lees nu pas mijn apps, Mick. Dus als je zit te luisteren, dan, dat heeft te maken met een, met een chaos voorafgaand aan deze show. van Deze woensdagochtend, want normaal gesproken zit ik hier. Maar ik heb Walter er even bij gevraagd, omdat ik anders niet precies weet of ik uitkwam met de tijd die ik had nodig, nodig had om mijn kranten te bezorgen morgen vroeg. En dat had weer te maken met een dinsdagmorgen of een dinsdagmiddag waar een toiletpot niet werkte. Ja, zo. Het uh, ja, doet zo, mij weer denken aan El Bundy. Hè? Het lukte hem ook altijd om alle wc's van Chicago te verstoppen. Uh, El Bundy, ja, ik, die reeks die wordt trouwens weer uitgezonden. Weet je dat? Ja, dat ja, ik, ja ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk daar regelmatig naar. Ik zat gisteren ook weer naar zo'n hilarische aflevering te kijken van Marriage with Children. Ja. Ja, waar ze op een, een of andere piratenboot waren terechtgekomen. De, de, de, de dame van huis die had op een gegeven moment die zag een beeld in een uh, in een romannetje hoe dat dan ging in, uh, nou ja, ze dus werd dan eigenlijk ik, uh, gered door een kaptein en die kaptein was El thuis, Bundy. Ja? Ja? ja, nou ja, dat is gewoon <laughs> ook goed. Er is altijd wel iets aan de hand, denk ik, ja, toch? <laughs> toch? Komt goed. Ja, hier is uh, een, uh, ook van de tijd terug en zij was ooit van Abba. Mm -hmm. En uh, de productie, nou, oh, je hoort het al, de Trondelaar, Phil Collins en ooit was dit een hele grote hit. I know there's something going on van Frida.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 A good boy, keep it this Ja, Pharrell Williams. Ja. We kennen hem natuurlijk van de grotere hits. Happy! Uh, ja, uh, jij bent ook nog eens een keer bij een concert geweest. Dat was een drama. Het was, ja. uh, was op No CGS. Ja. En Pharrell Williams trad op in Den Haag. En het was zo verschrikkelijk druk. Iedereen ging natuurlijk daarheen. Want het was inderdaad deze tijd dat hij echt ontzettend uh, populair was. Hm. En het was zo vol. Ik had geen voet meer aan de grond. Nee. En Pharrell Williams stond op het podium en die liep alleen maar: Yo, yo, Amsterdam, Amsterdam. En liep heen en weer. En, en hij heen stond, en weer. stond in de Statenhal in Den Haag. Dat, dat was het inderdaad. Nou, hij stond, Statenhal? Nee, nee, nee, sorry. Het was Rotterdam. Het was nog suggesties. Rotterdam? Ja, wel erg. <laughs> erger als je daar zegt dat je Amsterdam uh, Ja. en weer. Hey, maar uh, nee, dat was, ik ben, uh, ben heel snel naar een ander concert gegaan. Ach. Ik heb, het maar, ik heb hem gezien met een hele hoge ja, hoed op. Met een hoge hoed. Ja. Die heeft hij trouwens ook in deze clip had. Die ja. ook ja. volgens mij. Ook. En goed, uh, we hebben nog, uh, nog een paar minuten. En dan gaan we de, de heer Boskamp uh, er even bij halen. Uh, en uh, dan moet ik hem appen dat hij uh, tussen tuss tuss nu en een paar minuten moet, <laughs> moet hij dus nu bellen. <laughs> dus <laughs> ik ben benieuwd hoe het er goed gaat. Maar uh, ja, uh, dat, het, het heeft met een item te maken wat, uh, wat uh, ons beide is opgevallen. En uh, da daarom gaan we daar een, een extended versie van maken. Uh, wat een beetje in het teken staat van één persoon. Van uh, ja, Mick, die heeft uh, nogal veel Facebook uh, vrienden. En op een gegeven moment heeft hij iedereen toegevoegd. Dat was de vijfduizendste. En dat was iets bijzonders mee. Nou ja, dat gaat hij straks allemaal zelf even verder. Dat is een verder. mooi verhaal. Ja, is een, je hebt het gelezen, hè? Ja, ik heb het gelezen. Het een mooi ja, dat ja, ja, is een mooi verhaal. Dus, en dat, dat, dat tekent ook waarom hij ook, ja, ook wel goed thuis is in het maken van verhalen. En dat soort dingen. Want dat zijn er altijd wel persoonlijke belevenissen die er intussen doorklinken. En goed, we gaan even muziek doen. Dat is Lisette Aviva met Happier But Less Lies. Leuk. Leuk. Ja. Nou pictured face as see it in a frame She looks like a girl who can't spell her name Frozen behind glass but her eyes forever searching for the rules of the. My God, have I changed? But is it for? Waar was dat van Lisette Aviva? En wie schaalt erachter Lisette Aviva? Dat is Lisette Vink. Want dat is degene die erachter schaalt. En we hebben hem weer aan de telefoon. Mink Boskamp, goedemorgen. Goedemorgen Jaap. Ja, sterker nog. Er is een techneut, denk ik, hier bezig geweest. De naam van, van, van jou komt gewoon in het telefoonscherm te staan. Dus het begint ja, komt te... Dat komt dat ik alle telefoonsystemen ter wereld heb gehackt. Dat betekent, dat betekent waar ook ter wereld, als geld wordt, staat in een schermpje altijd niet. Borskamp. Heb, heb, heb jij ook toevallig het Twitterkanaal van, van de president van de Verenigde Staten uh, toevallig gehackt of niet? Nee, nee. Dat, dat, dat was trouwens wel een nieuwtje hè, van de week. Dat is geen trek in. Ja, dat vond ik wel fantastisch. Maar ze, het mooie is ook nog... Ja. dat ze het gaan ontkennen ook nog. <laughs> dat is nog uh, ja, de meesten gaan Ze weten ja. dat ja het ontkent. Dat is, dat is wat, er, wat er tegenwoordig... wel een beetje een trend is in de wereld. Hm. Dat dingen die zo obvious zijn... Hm. en zo voor de hand liggen... en eigenlijk gewoon ook... waar, waar ja, helemaal peer-reviewed... zeg maar die zijn hm. dubbel gecheckt... en noem maar op, et cetera. Dan zeggen ze gewoon glashard... nee, dit is niet zo. Nou, heel bizar, heel bizar. Maar, ja, goed, maar goed, daar gaan we het uh, nu even niet over hebben, want we hebben, we hebben iets uh, bijzonders. Uh, iets bijzonders, ja. Ja, want uh, het, het, het verhaal begint uh, op 23 oktober. Als jij een, uh, op je Facebook uh, iets uh, plaatst, uh, want ja, ja uh, jij uh, hebt. Ontzettend veel vrienden op Facebook. Soms ja. moet je wachten totdat uh, dat je, dat je erbij mag uh, komen. Of uh, je zoekt er zelf uit. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Uh, en, en deze, dat was een heel bijzonder verhaal. Uh, vertel. Nou ja, wat, wat, wat gebeurde er? Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik schrijf ook regelmatig stukken over corona. <laughs> dat hoef ik je niet uit te leggen. Buikgriep. En die, en die deel ik ook uh, wel eens op, uh, op viruswaarheid. Ach. Um, en uh, uh, ik geloof dat ik vanuit die hoek uh, uh, uh, in contact kwam met, uh, met, met Roos. Ja, Roos Kabel, Roos -Kabel. voor de mens. Ja. ja, Roos Kabel. En Roos is een 53-jarige vrouw en een uh, ontzettend vrolijke, vrolijke mens. En uh, um, ik dacht, nou weet je wat, ik, ik doe het bijna nooit. Maar ik, ik stuur haar een vriendschapsverzoek. Mm -hmm. Want ik vond het zo gezellig. ze had leuke opmerkingen en leuke reacties. En uh, ik dacht, nou, ik doe dat gewoon. En ik kreeg uh, ook een, uh, een, meteen een, uh, zo'n bevestiging. En nou, wat leuk, hè, dat ik je vijfduizendste uh, uh, vriend ben. Want dat bleek dus... Uh, wist ik helemaal niet, maar dat, uh, dat, dat was zo. En, uh, nou, meer dan vijfduizend mag je niet hebben op je persoonlijke tijdlijn. Dus ik vond het ook wel grappig. Nou, we raakten een beetje, een beetje uh, aan de praat via, via Messenger. En toen kwam ik er opeens achter dat zij uh, heel erg ziek is. Hm. En eigenlijk al... Um, ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat ze is 53, dat ze al 53 jaar pijn heeft. Ja. En uh, zij heeft een aandoening. Ja, je moet het maar zelf even, of ik geef even uh, de, de, de website door. Ja. Van geef roos de toekomst, uh, geef roos toekomst straks. Mm -hmm. en, uh, maar het punt is dat je, uh, het, is een, het is een ziekte die, uh, of een aandoening die. Uh, maar eigenlijk heel in, een beetje in, in, simpel gezegd, is dat de, hersen, de kleine hersenen, de mm -hmm. hersenstam, die, die, die zakt naar beneden. Mm -hmm. En dat, dat, dat heeft een dodelijk gevolg uiteindelijk. Hè? Ja. En uh, ze kan geopereerd worden. Maar dat uh, kan niet in Nederland gebeuren. Mm -hmm. Er zijn maar een aantal specialisten die dat kunnen. Die zitten in Barcelona. En uh, die operatie wordt niet vergoed door de, uh, door de verzekering in Nederland. En dat, dat zie je wel vaker, weet je? Uh -huh. En, uh, en uh, uh, ja, shit happens, zeggen ze wel eens. Hè. Ja. Dus, dus proberen aan het geld te komen, is het ontzettend veel geld. Ja. Uh, die operatie die kost 100.000 euro. En nou dan zijn er heel veel, uh, hoe moet ik zeggen, discussies gaande over of dat niet belachelijk is. En, en dat is het natuurlijk ook, maar zij hebben echt alles uitgezocht. Uh -huh. Roos en haar man, die zijn vooral haar man. Erik, dat ja. ontroert me ontzettend. Uh -huh. Die is zo bezig om, uh, om uh, dit hele, hele land af te reizen, stad aan land, om uh, bekende Nederlanders uh, te benaderen. Daar heeft hij ook uh, geen. Uh, he, de, de, de, de, normaal is dat, ja, dat is altijd een beetje lastig om bij die mensen binnen te komen. Maar hij uh, schroomt er ook niet voor, omdat hij natuurlijk weet: van, ik doe het voor de vrouw waar ik zoveel van hou. Ja, ja. En, en uh, ja, nu raak ik zelf... Dat, ja, dat, ja, dat mag niet uit. Nu raak, ik, nu raak ik zelf er weer ontroerd van. Ja, Maar ik vind dat ja, gewoon... Ik, ik, ik, het, er zijn natuurlijk... Weet je, als je al het leed van de hele wereld gaat aantrekken... Er zijn natuurlijk zoveel mensen die rondlopen met dit soort problemen. Ja, ja. Maar Roos vond me gewoon op het pad. Is mijn ja. vijfduizendste vriendin. Ja, ja, ja, en dan ja. kan ik wel zeggen van ja, dus Facebook... Ja. Dat maakt het uit, weet je wel. Maar, ja. maar toch doet me dat wat. Dan ja. wordt het zo... Dan komt dus zo dichtbij, hè? Ja, ja, ja. Ik, zou, ik zou haar zo, zo ontzettend graag willen helpen. Ja. Als, ik het, als ik het geld had, dan kreeg ze het van me. Maar ja, helaas ja. heb ik zelf ook een, een karige, karige, karige, karige, karige, karige... Ja, wij, wij, wij, wij harken uh, ons inkomen ja, bij elkaar. Ik ben, een, ik ben een gelukkig mens, maar ik, ik heb niet veel, weet je. Maar nee, nee. Het, ja. het zou zo fantastisch zijn. Weet je, dan denk je bij mezelf, ja, stel je nou voor dat heel Nederland haar uh, uh, 20 eurocent geeft. Mm. Dat als je die operatie doet, ja, dan blijft ja, leven, weet ja. je. Maar dat, ja, zo wil ik dat niet. Nee, nee, nee. Je probeert op de een of andere manier je geld bij elkaar te krijgen. En ik hoop zo, ja. weet je, ik heb vandaag heb ik weer een oproep op Facebook gedaan. Mm -hmm. Want je kan namelijk, als je jarig bent, dan kan je een soort, uh, uh, uh, uh, ja, een, een goed doel kan je dus eigenlijk opgeven. Ja, en heb je dat met... gedaan dan? Want, want jij bent binnenkort jarig. Ja, maar dat, dat kan niet. Je kan niet. Je, je hebt een aantal vaste uh, goede doelen die je kan aanklikken. Ja. En als het voor een persoonlijke uh, uh, uh, bijvoorbeeld een, een medische ingreep is. Ja. Maar dan moet je ook aantonen dat het echt persoonlijk is. Dus hm. hè, voor jou of ...desnoods voor je familie. Mm -hmm. weet je, maar dat moet dan ook echt bewezen worden. En dat kan ik met rooskabel natuurlijk niet bewijzen. Nee, nee, oké. Okay. Maar goed, uh, en, jij... Dat is wat ik gedaan heb. Ik heb, het gewoon, ik heb gewoon geschreven dat ik, uh, ik donderdag 5 november aanstaande jaar ben. Ja. En uh, ja, dat dat een jaarlijks, jaarlijks terugkeerend x is. en <lacht> altijd op dezelfde datum. Ja. En uh, ik heb, ja, ik, ik ga elke dag even... Ik heb het, het, het, het, de website erbij gedaan, de twee websites... Ja. En um, ja, het is, het is, weet je, ah, ik, ik hoop zo dat mensen luisteren en, en, en, en, en, en wat geven aan haar. Het hoeft, het hoeft niet de hoofdprijs te zijn, maar nee. iedereen het doet of veel mensen het doen, ja, dan, dan, dan zit je op een goed moment. Zit je goed, hè? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik heb nu ook de, de, de statusmeldingen van, van vandaag. Die je er twee uur geleden erop hebt genomen. Ja. Voor jou doen, was dat ook erg vroeg. Dan, dan heb je ja. al een bak koffie denk ik, al, al op. Ja, de, ja. ja. ja. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik lees het ook. En uh, het is. Uh, ja, ook ik heb me er een beetje mee bemoeid in dat, dat geval. En toen heb ik ja, bedacht van... joh, ja. we gaan het gewoon op de radio doen, dit, dit verhaal. En uh, dat is uh, waarom we nu uh, gewoon luidkeels uh, roepen van... jongens, als je uh, centjes over hebt... Ja. en je wil iemand uh, een hele, nog een, een hele leuke toekomst uh, wensen... dan is dit uh, de manier. En ik uh, vind het toch eigenlijk dat wel een goed idee dat je daar juist... Uh, dat verhaal ook vertelt van... Yo, ik ben uh, 5 jarig. ik zie het ook staan... Uh, wat ik voor mijn verjaardag wil. Dus, ja, precies. Ja. Ja. Dat, dat, maar, maar weet je wat het ook is? Hmm. Waarom, ik, waarom ik ook vind... Kijk, afgezien van Roos natuurlijk en, hmm. en haar man, Erik... Die, die, die echt gewoon dit verdienen. Ja. Zonder meer. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk meer mensen die dit verdienen. Maar waarom ik... Uh, um, dit zo... zo ja. Boehoek, waarom komt het uh, dan bij jou zo hard uh, binnen? Is dat uh, nou, dat een grillig en progressief verloop is? Eh? Want ik uh, lees nu even een, een deel wat, wat er op haar uh, website ja, staat. En dat ze dus uh, 24-7 in bed uh, ligt of op een bank... Ja, maar ook omdat, ook omdat euh, euh, het zo lang geduurd heeft mm. voordat, voordat euh, euh, euh, men erachter kwam wat ze had. Ja, nou, o, dat, je, dat eerst, ook, ja. Eerst, eerst, eerst zeiden ze tegen haar van ja, weet je, het komt misschien omdat ze, was, euh, ze had wat overgewicht. Ja, misschien ja. Kon, heeft dat daarmee te maken. Ze is toen, ze is, euh, is 85 kilo kwijtgeraakt. Ja. Uh, niet door deze aandoening, maar gewoon ja, uh, dat staat allemaal in een verhaal. Ja. En, maar toen, toen, toen dan had ze nog steeds die pijn. Ja. En, en toen is men verder gaan zoeken en, en toen, heeft, toen is men tot, uh, tot deze conclusie gekomen. Maar dat is best, het is best frank uh, ja. als je zo lang in je leven pijn hebt. Ja. En dan uh, zou die pijn verholpen kunnen worden. En dat niet alleen, maar het zou ook haar leven aanzienlijk kunnen verlengen. Ja. En dan en dan uh, kan het niet gedaan worden omdat de verzekering niet vergoedt. Ja, dat vind ik, dat raakt mij heel erg. Ja. Daarnaast, en ja. dat wil ik ook wel even zeggen, ja. is dat het ook zo mooi is dat ik dit voel. Want de laatste tijd, dat weet jij, ik zit ja. elke week bij in het programma. Ja. En we hebben het steeds over nieuwtjes. Ja. En over nieuws en over corona en dit ja. en dat. En, en een beetje boosheid en ja. tegen de regie. Kijk, dit geeft ook weer. Dit relativeert de boer zo enorm. Ja, dat ben ik met je eens. Het is juist uh, dat... Uh, oh. dat het, het, uh, hè, we, we zitten allemaal een beetje in dezelfde situatie. Van jongens, we, we moeten, of je het nou leuk vindt of niet... Uh, een beetje ons aan de adviezen houden. Omdat je niet alleen jezelf ermee helpt, maar ook een ander. Want dat is het in feite. Ja, ja. Uh, en, en dit zegt uh, van de wereld draait niet alleen maar... Om dat uh, shitvirus en uh, wat wij dan op dinsdagmorgen de, de buikgriep noemen. Bij wijze van spreken. Weet je? Dus ja. dat, dat is een beetje het idee. en uh, dat ja, uh, dan zijn, uh, wij, wij, wij mensen zijn dan ook ineens heel klein wat, wat er gaat. Want dit valt ja. natuurlijk in het niet uh, met een persoonlijk drama. Of een persoonlijke ziekte van iemand die daar dus nu uh, voor knocht. Om uh, op deze wereld te, te blijven. Want dat is het in feite eigenlijk ook hè? En, en als we met z'n allen een beetje geld geven, heeft het ook te maken, kijk, op dit moment is er een sociale afstand, hè? Ja. social distancing tussen mensen, uh -huh. maar dat geeft ook wel een gevoel van saamhorigheid. Ja, snap je? ja. En dat, dat, maakt, dat geeft het ook een hele mooie, mooie touch. Ja, dat denk ik ook. Dus uh, huh? ja, uh, we hebben ja. dus uh, nu, nou, we zitten al aardig uh, even wat uh, weg te kletsen over, en, maar ik vind het ook heel belangrijk dat over we dit even... Hoogje. doen. Hè? Over onze roos. Ja, over onze roos, want daar hebben we het over. Uh, ja. we, hebben het, we hebben dit beide eventjes aangepakt, denk ik. Dat lijkt me wel... Heel goed, jongen. Ja. Mag ik even tot slot even de, de, de website geven? Want het is Natuurlijk. namelijk een hele lange website. Je hebt ja. Via, via een, een, een inkorter, de bit.ly, heb ja. ik hem korter gemaakt. Ja. Dus dat is misschien wel handig. Ja. Dus het begint met, met, met, met, met, zoals altijd, met http dubbele punt, of uh, ja, dubbele punt heet dat. Ja, voor. http, dubbele punt. Dubbele punt, slash, slash. En dan bit, bit, punt, l, y, bit, punt, l, y, slash. Ja. Dus weer schuine streep. Ja. Geef Roos een toekomst. Ja, dat is hem. Geef Roos een toekomst. Ja. En dan kom ja. je er wel. Dus http, dat dubbele, dubbele ja. punt, twee keer een slash, dan bit, zoals we dat ook uh, bij een paard uh, uh, ja. in, uh, doen, en dan punt. L-Y. Winner slash... Ja? En dan aan elkaar vast, geef Roos een toekomst. Dat is eigenlijk... Dat goed, man. Heb je het even ontvangen? Ik zit nu gewoon op de statusmeldingen te kijken. Ja, ik bedoel... Ja, je moet moet wat op dit uur van de dag. Geef voor Roos, zou ik zeggen. Iedereen die luistert, geef het door een andere. En we houden iedereen op de hoogte hoe het met haar gaat. Ja, lijkt een prima plan. Dus we hebben er nu uh, de beste bij deze lokale zender uh, gedaan. Uh, even uh, Roos in de spotlights uh, gezet. Jouw 5000 Facebook-vriend. Ja. Uh, ja. uh, een heel bijzonder mens. En het is even dit keer geen nieuws. Het gaat voor Roos. Maar het is ook wel fijn, want het is natuurlijk even de waan van de dag even loslaten. Ik ben het 100% met je eens, Mick. En uh, het is ook wel eens goed dat we ook weer eens even met onze beide benen gewoon weer lekker op, uh, op, de, op de grond worden gezet. Dat hoort. Precies hier niet. Dat, dankjewel Jaap, voor de aandacht. Ja, eh, graag gedaan. Eh, ik eh, ga weer verder en dat doen we met zeven knopen van Pols.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 Take the elixir, I swear this will fix it Ooh, what a lie, and it's twisted? I would take the mixture if it had existed It isn't so easy, it's not feel so distant They say just be happy, why can't you be happy? Put on a smile and just get over yourself Take the elixir, I swear this will fix it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 overreact I say. So stop and Let's be It's just a big lie. ik zit nog op die dinsdagmorgen dat ik dit uh, eh uh, kuil... Dat wordt op een gegeven moment ook weer hilarisch onderuit uh, gegooid. Uh, van ja, Wendy Moore, We Moore. Uh, dat soort uh, teksten kreeg ik dan weer te horen. Ja. Jongens, ja. ja, uh, er komt wordt meer aan, hoor. muziek uh, wordt er gemaakt, uh, Walter. Ja, want, ja, want uh, uh, er komt inderdaad meer aan uh, van ja. Wendy Moore. Ja. Ik zit even op Instagram te kijken. En uh, ze geeft aan, ja, laatste week van oktober... ik ben heel druk bezig met het schrijven. Mm. En uh, ja, in november gaat ze dus uh, de studio in. Uh, tijd, time to record, zegt ze erbij... En, uh, This time I'll bring you the real deal, the real me, zegt ze erbij. Oeh, dus. dat is wel een tipje van de sluier die even opgelicht wordt, mensen. Ja. Want dat, dat gaat. Uh, dus dat dat het alleen maar, uh, alleen maar beter wordt. Ik denk in januari bij Alternative FM live. Uh, lijkt mij een goed plan. En dan, uh, dan uh, worden de maatregelen denk ik ook wel weer een stukje versoepeld. En kunnen we uh, inderdaad ook weer het uh, nodige doen. Ja. Hè? Lijkt, lijkt mij uh, wel duidelijk. Uh, jij bent een soulman, hè, denk ik, uh, ja. zo te weten. Nou, uh, dan ja, moet jij dit ook nu. nog wel een beetje kennen, denk ik. Uh, de OJ's. Ja, de OJ's. Met uh, ja. een uh, volle versie, hè. Dus gewoon... Even minuten achteruit <laughs> voor de love of the money. <laughs> the money. Heel goed. Om geld, Walter. Alles ja, zo is uit. het. Gewoon om geld. Uh, dat, dat, dat was ook met het uh, betreffende onderwerp... waar we het uh, nou ja, rond half twaalf hebben gehad. Er ja, ja. dat dat moet uh, gewoon geld zijn uh, om uit te helpen. Uh, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, Nederland uh, nou zo arm is. Uh, kijk, uh, ik bedoel... Laat ik, het is niet om mezelf om de borsten te kloppen. Maar uh, uh, ik, uh, ik heb uh, gewoon op een gegeven moment... het uh, verhaal van uh, Bas en Bodien... He, dat mm -hmm. uh, beachclub 10. Uh, die is uh, toen ja. uh, afgefikt uh, van, uh, van de zomer. Uh, daar heb ik dan ook een uh, kleine bescheiden bijdrage in uh, geleverd. Uh, omdat je denkt van ja. De ondernemers hebben het al uh, super lastig. En als je ja. dan ook nog eens een keer een uh, fik uh, eroverheen krijgt. Dan, uh, dan moet je ook uh, storten denk ik. Ja. En hoe klein een bedrag dan ook is. En ook voor dit uh, doel heb ik dat ook uh, gedaan. Dus, ja. uh, dus aan wat dat gaat uh, denk ik uh, ja. Uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat je dan uh, geen geld hebt. Ik hoop dat het, uh, dat het lukt. Ja, lijkt mij goed. Het, het, het programma is ten einde. Is, ja. uh, want we hebben hierna geloof ik niks meer. Uh, alleen maar een stuk non-stop. Ja, ik. de muziekboulevard. Wat zeg je? De muziekboulevard weer. Ja, de muziekboulevard tussen 12 en 2 <laughs> in ieder geval. Uh, vorige week, uh, afgelopen week eigenlijk, uh, heeft deze dame een nieuwe single uitgebracht. Uh, en dat is uh, de nieuwe single van Lasset. En die hoor je tot aan 12 uur. En ik uh, ben er morgenavond weer. En Walter is er morgen. Vroeg